ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het COA krijgt weer een boete omdat het vannacht opnieuw te druk was in Ter Apel. De rechter heeft bepaald dat in dat aanmeldcentrum maximaal 2000 asielzoekers mogen slapen. Maar afgelopen nacht waren dat er 58 meer. Dat betekent dus opnieuw een boete van 15.000 euro voor het COA. En het is de tweede al. En het bedrag kan oplopen tot maximaal 1,5 miljoen euro. In Tilburg heeft de politie midden in een woonwijk honderdduizenden pillen gevonden... Gisteren viel de politie het huis binnen en de pillen werden daar ook gemaakt. De bewoner van 39 is opgepakt. De politie kijkt nog of er meer mensen mee te maken hebben. Weer gooit een losse putdeksel roet in het eten van de Formule 1 testweek in Bahrein. Gisteren reden de Mercedes van Hamilton en de Ferrari van Leclerc ook al schade door een losgekomen putdeksel. Blijkbaar is de boel toen niet goed hersteld, want vanochtend liet diezelfde deksel weer los toen Sergio Perez er overheen reed. De ochtendsessie is daarom stilgelegd. Een hartelijke bossenbol allemaal. Ja, de caloriebom bestaande uit een mega roomsoes en ook zo'n goede dikke laag chocola bestaat vandaag precies 100 jaar. Op deze dag, 100 jaar geleden, plaatste bakker Jos voor het allereerst een advertentie voor die lekkernij. En inmiddels is de bossenbol niet meer weg te denken, weten ze in Brabant. Nou, altijd als er feestjes zijn of als er uh, speciale gelegenheden zijn, dan uh, eten we een bossenbol. Oeh, zonder bossenbollen kunnen we toch niet meer? Dus de bossenbol hoort er gewoon bij. We eten hem altijd bij verjaardagen. En dan vooral bij de koffie, ja, dat gaat er altijd in bij ons. Als ik met oma naar Den bos ga, dan is het altijd wel een momentje waar we samen even een bolletje gaan eten. Dus, uh, dat hoort voor mij eigenlijk mijn dagje met oma. Ja, die naam Bossenbol werd trouwens pas later aan het gebakje gegeven... door een burgemeester die Den Bos op die manier op de kaart wilde zetten. Want het heette eerst Chocoladebol. Heb ik nog het weer voor je. Een wisselend dagje vandaag met veel wolken, kans op een bui. Maar ook klaart het op, zelfs kans op een zonnetje vanmiddag. Het gaat wel op meer plekken regen aan het eind van de middag... bij maximaal 8 of 9 graden. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is er van de hart van de ANWB.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Welkom bij het ZFM radioprogramma. Morgen is het weekend. weekend, weekend. Ik was een kleine jongen. Zondagochtend was een hel. En dominees vertelde me wat ik niet. Dat en God zag altijd alles groot en streng als een agent. Dus in het kerkenzakje deed ik braaf mijn kleverige cent. En zondagsmiddag ging mijn moeder op visite bij mijn tante en dan moest ik mee. Ik kreeg koek en natte zoenen, en een kneepje in mijn wang, en een kopje slappe thee. Ja, tante Julia, ik lijk alweer veel ouder. Ik speel piano als u wilt.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 En morgens weet ik vaak niet waar ik s'avonds slapen zal Ik reis de hele wereld door, het zonlicht achterna Ik heb iedereen verlaten, behalve tante Julia Het is zondag en er is nog niets te doen en ik heb zin om naar mijn tante toe te gaan Als ze mij een zon wil geven moet ik lukken en ze zelf moet dan op haar staan. Ja ik lijk alweer veel ouder, ik speel piano als u wilt, maar haal uw borsten van mijn schouder. Oh ja, dan Julia. Ik lijk alweer veel ouder. Ik speel piano als u wilt, maar haal uw borsten van mijn schouder. We zijn bij het nieuwe uur. Ja. We hebben onze Boudewijn de Groot weer gehad. Ja, ja, ja. Want dat is, uh, hoort erbij, ja. Ik heb zometeen nog een stukje cabaret. Met Van Muiswinkel en Van Fleuten, voor Lord of the Rings. Oké. Okay. En ik heb nu een uh, Bed Middler. Ook een beetje cabaret, toch? Bed Middler. Oh, die heb heel goede cabaret gemaakt. Ja. Uh, voor aan stand-up comedian. Beast of Burden. Betty Midler, die is geboren in Honolulu, Hawaii. Honolulu? Hon honolulu, Hawaii. Je moet niet lulu, maar Honolulu. Op 1 december 1945. Okay. De Amerikaanse zangeres, actrice, activiste en comedienne. En haar uh, Joodse ouders noemden haar naar de actrice Betty Davis. Ze is ook bekend geworden onder haar uh, informele artiestenaam... Miss Div The, The Divine Miss M., Oh, ja, in haar, M. ja. En ja, ja. Ja, ja. haar carrière bijna een halve eeuw. Heeft ze de meerdere filmprijzen gewonnen en wereldwijd meer dan 30 miljoen albums verkocht? Um, ze studeerde aan de universiteit in Hawaii. Haar carrière als zangeres begon in homobadhuizen in New York, waar ze onder andere bevriend raakte met Barry Manilow, die haar begeleidde op de piano. Hij produceerde ook haar eerste album, de, oh. de Vine Miss M, Sophie Tucker. Is Sophie Tucker, een, ja, ja, ja. Van ja, ja. grote invloed ja, op ja. haar geweest. Haar eerste filmrol was in uh, de film Hawaii, als figurante, waar ze een zeezieke... Oh, zee zee -zieke, <laughs> zee nou, hoe heet zo'n man nou? <laughs> zeezieke passagier. Een zeezieke passagier. Uh, nou, oké. Okay. Nog een keer jij. Waar ze een zeezieke passagier speelden. Goed zo, dat was erg moeilijk. s s s. Ja, dat waren te veel S's achter elkaar voor mij. Uh, Middelen verscheen in de Fiddler on the Roof op Broadway. Oh, ja. Maar haar zangtalette maakte, maakte van haar een ster. Haar eerste uh, filmrol was als drugsverslaafde rockmuzikant in de film The Rose. Schitterende film. Mocht je die nog een keertje ergens tegenkomen, ga hem kijken. Want dat is... Echt, zo mooi. En ah, dat gaat over het leven van ja. uh, Janis Joplin. Ja, Janis Ze kreeg Janis ook een Oscar-nominatie ervoor. Als beste actrice. Maar het oh, is zo'n mooie film, The Rose. Het nummer is ook heel mooi. Zal ik het nummer eens opzoeken? Gaan we die straks nog een keertje draaien. Oké, okay, doe ik nu uh, Rosie Vela. Magic Smile. Can man, and good advice I could give to you I wanna see you now I don't care, I don't eat, I don't sleep, I don't cry No, no, where two I vote? I've been trying to keen over I've been trying to see you, baby. baby any way that I can I've been trying to see you, baby I've been trying to keen over I've been trying to see you, baby and I wonder why but oh, oh, oh. Ja, het, uh, we gaan nu, ik heb De Roos dus gevonden van Bert Middler. En daarna ging jij die Loper draaien. En zo zijn ja. twee van mijn favorieten achter elkaar. Daar ben ik wel heel blij mee. Time after time. Ja, dat is wel heel mooi. En dit is, uh, De Roos is ook echt heel mooi van, uh, van Bert Middler. Ja? Here we go. doe. Some say love. Uh, nog een berichtje van lang de kunst. Uh, in samenwerking met de lokale kunstenaars, pluspunt en buurtbewoners... heeft geresulteerd in een prachtige toevoeging van uh, mozaïekstenen. Mozaïekstenen, ja. ja. Ja, ja, ja. Ik weet dat ik het verkeerd las. Toevoeging van uh, mozaïekstenen aan het gebouw van het pluspunt in Zandvoort in Nieuw-Noord. In oktober vorig jaar begon Lang leven de kunstexpositie bij Pluspunt. Met als doel een platform te bieden voor inspirerende workshops. En het smeden van sterke gemeenschapsbanden. En ik heb er aan meegedaan. En ja. Het was ontzettend goed georganiseerd. Het was, ja, echt was erg heel leuk. Hè? Maar jouw steen ligt hier dus ook? Schat. Ja, een met, met, met vosje, met vosje ligt er. Ja. Zie je hem ook? Nee, ja, ik. ik zie hem. Waar zie je hem dan? Ja, vlakbij het kristal hoofd. Oké. Okay. Dan moet je maar net weten wie Kristel is. En niemand kan het zien op de radio. Dus oh. niemand weet waar Kristel staat. Nou, een beetje in het midden. Een beetje in het midden. Tussen van het alle is. tegeltjes. Maar als je dus bij de tegeltjes een vosje ziet liggen... Dan, uh, ik ben vereeuwigd in Zandvoort. Je bent vereeuwigd in Zandvoort, schat. Jouw voetsporen zijn niet meer te miskennen. Ja, en mijn kunstvorm, ik zeggen. Ja. Maar het was echt heel goed georganiseerd. We hadden dus vijf ja, kunstenaars. Het, was, ja. uh, Carine Tan ook met boetseren. En uh, Fred, met, uh, die hier ook de foto is... met, uh, met Rozenhart. Met uh, drama. Ja. Experimentele... Ja, nou, leuk toch? Kunst. Ja, dat ja, was echt dus, heel leuk. Uh, ja, ik ja. doe dat niet na. Maar goed, en nu heb ik nog een berichtje... waar wij aan meegedaan hebben. Met z'n tweetjes. En ja. dat is de Zandvoort Lightwalk. Uh, uh, uh. Met z'n drietjes. Met z'n drietjes. Wat Sorry is, is Charlie. Charlie? Charlie ligt lekker te slapen. Oh. Die hebben we weer wakker gemaakt. Die lag eindelijk lekker te slapen. Uh, met ruim 300 deelnemers jonger dan 10 jaar... en ook bijna 300 wandelaars van 70... en ouder bewees de Zandvoort Lightwalk voor iedereen kan zijn. De 10 kilometer route was met 2250 deelnemers het populairst. Op de voet gevolgd door de Family Walk van 6 kilometer, die met 2000 wandelaars uitverkocht was. Ja, was, was mooi georganiseerd ook. Hè? Al die ja. lampjes en kleuren en. die het zag er schitterend uit. En, en, en, en die mannen met die grote wielen. Ja. ja, ja. Street art. Street art, heel mooi. Het eerste startsignaal werd gegeven door wethouder Lars Carré vanaf de kleine krocht vertrokken. De 6.700 wandelaars in verschillende groepen... voor hun tocht langs een van de routes. Van 6, 10, 14 of 18 kilometer. De weergoden waren de deelnemers goed gezind. Op slecht wat spenters halverwege de avond na bleven droog met weinig wind. Met uh, op tientallen plekken in het dorp kun uh, uh, lichtkunst, extra theater... was er voor de wandelaars veel om zich over te verwonderen. Zo lichten uh, projecties de Watertoren en de Sint-Agatuskerk uit. Ook de wandelaars droegen uh, bij aan de fantastische sfeer. Behalve dat heel veel deelnemers de pet met lampje droegen... die ook voor de bij de start werden uitgedeeld... Gaven veel deelnemers gehoor aan de vraag om versierd met lichtjes door Sandford Lightwalks te komen. En we uh, kregen beneden: 3000 euro, meer dan 3000 euro ja, voor ja. KNRM. Ja. Deelnemers aan de Sandford Lightwalks. Ik zal maar meteen daar beginnen. Deelnemers aan de Sandford Lightwalk... konden bij hun inschrijving een vrijwillige donatie doen aan de KNRM Sandford. De lokale reddingsstation was ook bij deze editie als goed doel aan het evenement verbonden. Voordat de avond echt begon en de eerste 500 family walk-nemers van start mochten gaan... overhandigde Ruud van der Velde, voorzitter van de Champion namens de wandelaars... een cheque met een mooi bedrag van 3.000, en 36, uh, uh, 3000 euro 36 uit Achilles Kok van de KNRM Zandvoort. Gilles, is dat ook van de stand voor de Courant? Volgens mij wel, ja. Of is het een andere Gilles? Ja, ja mooi maar. Ja, ja dat toch? Ja, goed gedaan. Ja. ja. ja, ja. Dus. Ga je Ook altijd leuk. Ik ga de Lord of the Rings... Oh ja. Met uh, Erik van Muiswinkel en Diederik van Fleuten. Cabaret. Cabaret. Cabaret. Oké, okay. staat open. <laughs> Even met een boekje in een hoekje. Wat lees je nou? Ik probeer te lezen The Lord of the Rings van Tolkien. Oh, dit is van die film? Ja, probeer ik gewoon even te lezen. Heb je dat meegenomen? Ja. Deze man, dik. Hoeveel bladzijden is ze dat wel niet? Lord of the Rings is 1275 pagina's. En waar gaat het over? En waar gaat het over? Luister, hey Moeljo, ik wil het best vertellen, maar jij kan gewoon niet serieus doen, ja. dit is mijn lievelings. Ja, maar als, als jij dat echt gaat vertellen, ga ik natuurlijk dat... Ik heb ja? het nog nooit gelezen, ik ben wel benieuwd. Wil je het echt weten? Ja. Uh, nou ja, oké. Tolkien. de Lord of the Rings. De hoofdpersoon uit The Lord of the Rings, uh, die heet Frodo. Dat is dat konijn. <lacht> konijn? Dat is toch een soort hoofdkonijn die met al die anderen dan op stap gaat? En... Erik, dat is waterschapshugel. Oh. <lacht> Dit, laatste Sorry, dit, dit is de Lord of the Rings. Ja, okay, nee. je, hebt, je hebt dus Frodo, ja? en je moet je zo voorstellen, Frodo, dat is een hobbit. Dat is ongeveer 1,53 ja. meter. 53. Ja, hoog. een beestje. Het is, is, is geen beestje. het is een hobbit, 1 met de 53. Het is hoog. Gewoon een mens. Nee, het is geen mens, het is een hobbit, 1,53 meter. een Het is, is ook geen dwerg. Ze zijn zo hoog, ze hebben kundig haar. Het is ook geen kapan Ze zijn zo hoog, ze hebben krullend haar. Een soort haar, een soort zeg maar. Geen Lilyputter. Ja. Luister, ze zijn een beetje dik, een beetje bruin, zo'n beetje. Ja, het is gewoon een, een laaf. Ook geen laaf. Erik, een hobbit is een hobbit. Het is, het... het is een eigen soort. Een soort aparte soort. Juist. Ja. Ja. Je, hebt, je, hebt, je, hebt, je hebt een, een lilliput, een dwerg... Je hebt een nee, ik snap je hebt, het. Je hebt ook een hobbit. Ja. Dus een hobbit is een hobbit. Ja. Hey, hey. En die kunnen dus niet door een waterkraam. Nee, die kunnen niet door een waterkraam! Black riders are approaching the shire. Give us the ring, Frodo Baggins. En dit is alweer de is. eerste aflevering van Willem's boekenhoekje. Support. Ja jongens en meisjes, deze week heb ik Willem voor jullie gelezen de Lord of the Rings, van Tolkien. En hoe dat meisje van de achternaam heet, dat zeggen we er lekker niet bij. Maar ze heet Tolkien en ze heeft een boek geschreven over Frodo. En dat is namelijk een hobbit. Dus dat is geen koning. En nou helemaal geen kaboutert, Maar het is gewoon een hobbit. En die krijgt op de eerste plaats zijn gelijk van zijn oom, Bilbo en Ring. Dan denk je, nou, is mooi, Frodo, stikte me in je zak en lult er niet meer over. Ja. Maar die ring, dat is natuurlijk een toverring. Want dat had de tovenaar Gandalf, die had er gelijk al gezien. Want die was aankomen boemelen op zijn oude boemelkar Ja, die Gandalf, die komt een beetje logeren in Frodo's holletje. Nou, het is gewoon een oude poep. Gewoon een oude poepstampert met een puntmuts, dat is het natuurlijk. Want die hebt het gelijk gezien, want hij haalt die haalt die ring uit een assortiment van gloeiend hete open haard. Maar die hele ring is geen eens heet. Dus die Gandalf denkt bij zijn eigen Godverdimme, het is een toverring. Anders had ik wat klauwen wel verbrand. Nou, er staat er ook met grote letters op. Ik lijk dan wel een lelijk ding, maar nee, ik ben een toverring. Dus die Gandalf zegt: Jullie moeten dat ding als de sodemieterij gaan vernietigen. Want anders dan word je onzichtbaar en nee, de pop aan het dansen. Nou. Je kunt hem alleen maar vernietigen door hem in een hele andere open haard te gooien. Maar die andere open haard, die is zo godscoleren en weg. dat ze doen er een hele boek over om de heen te loopen. Ja. En dan ben je nog ineens op de helft. Want, want onderweg komen ze ook allemaal gesodemieten tegen... en flauwekul en de hele tijd wint tegen... en allemaal schimmen en gedaantes met capuchons op dat je geen eens fatsoenlijk kan zien wie of dat er eigenlijk in zit en met zwevende paarden en pratende bomen, wat die Tolkien die lusten wel een borreltje en aan het eind van het hele Pieterpad staat er een sortiment vulkaan en dan moeten ze die ring in mikken en dan is je in ineens vernietigd. vernietigd Simsalabim, nooit meer teruggezien, dat hele ding niet dus dan denk je nou dat is gelukkig goed afgelopen, maar die Frodo je hebt onderweg zoveel psychische klappen gehad, ja. dat die raakt helemaal in een dip. Dus die moet in een huisje. Ja. Ik vind het ontzettend geestig. Nou, oh, ik zou dat niet meer doen. Hey, er is toch een klein dingetje wat je nou eventjes vergeet. Ja. Als het nou vanavond gaat regenen en gaat waaien... dan ga ik lekker heel vroeg naar bed. En dan heb ik een lekker dik boek. En jij zit waarschijnlijk met je voorhuid in het spiraal gedraaid. Dat is wel pijnlijk. Ja. <laughs> hij was weer goed. Ja, hij is leuk, hè? Ja, ja. Ik ja, zal ja. er nog eentje opzoeken, zoeken van ze. En zo... ik draai net Maggie Riley to France. En nu Mattia Bazar Ticento. Maar, jongen. Ja, echt. Ja, voor de god voor de god voor de god voor man. Jongen, jongen, jongen, jongen, jongen. Wat hebben wij een verschrikkelijk pakken soda Sodom gehad van die Germanen, hè? Ja. Dat was weer eens ouderwets uh, zandhappen geblazen. We heel. Of met de knietjes. Ik uh, denk dat de Romeinse teller weer even op uh, nul dat zit op dit moment. Ik alle hoeken van het veld gezien, zeg. Jongen, jongen, jongen. Klits, klats, klanderen. En en de winst is naar de andere. Ja. Hé, hey, eventjes één puntje. Ook, uh, had, jij, had jij nou ook het idee dat die Germanen de hele veldslag maar twee keer zoveel waren? Ja, toch wel. Ik heb al tien minuten, dacht al, man. Ik het, denk dat het is niet eerlijk is. Dat is niet het eerlijk. Nee, die klootzakken zijn met twee keer zoveel, man. Ja, ik bedoel, je kent dat van tevoren afspreken ja, dat, mannen onder elkaar Dat is klopt. toch gewoon niet eerlijk? Dat is zo, je, je kan niet toch te... gewoon eerlijk kiezen je en je dan. Zo ga je niet met elkaar om, ja, kom op. Man, terwijl ik snap het niet. Nee. Want wij zijn vanochtend toch begonnen met 18.000 man. Ja, minimaal. Hele legioen Minimaal zijn wij. Ik, ja. ik zie ons daar nog die heuvel afkomen, man. Ja. Op de paarden. Ja, met onze He? speren, Papen, zo. de kloppen, en de kloppen, met de, de, de kloppen. grote mantel die grote en grote uh, kepen en uh, lansen uh, Met vaandels en vaandels en, planen, en, en, en uh, vlaggen. En we hebben een S, we hebben een P, we hebben een Q, we hebben een R. Wij zijn uh, Romeinen. Romeinen. Ja, maar nee, ja. maar. Hou me te goed dat was, een, dat was een schitterend gezicht. Dat is ook een indrukwekkend gezicht man. Je zou zo'n bonk massief staal zo ja, op je af zien komen man. Groot, eh, 80 ton agressie wat er op je af ja. komt En We hebben de een na de ander in de loop der tijd ingeblikt. Wegwaarsen, Egyptenaren, uh, de Assyriërs, de Persen. Uh, Galliës, allemaal de meden. in één keer Maar weg, nou ook, ze stonden in Rotterdam in de Dalters in een broek te scheiden en, man die Romeinen. Terwijl smiddags als die, je helemaal met ze aan de... Die, die Germanen. De Germanen. GELACH ja, dus... <laughs> Dat is lekker. Nee, ik, maar, nee, ja. ik heb nogal een uh, harde ja. klap op mijn kop gehad van ja. okay. Het is even, uh... La, Laat ik zeggen, die met die baarden, dat waren de Germanen. Eh, Germanen. En die met die helmen, dat uh, waren ja, wij. Dat waren wij, ja. ja oké. Okay. Nee. nee, maar moet je horen. Nee, maar bij, ja, dan ben ik, ik toch bang dat ik vanmiddag 60 Romeinen heb doodgeslagen. Ja. Was jij dat? Ja. Ik dacht dat het ging veel te makkelijk. Was. Je stond je gewoon voor te staan. Ja, eh, ja. Ze rende ook helemaal niet weg nee. of zo. Ik heb zelf eigenlijk wel een, le een leuke middag gehad, toch? Ja. Nee, maar wij komen er Ik teken. kreeg op een gegeven moment complimentjes van de Germana ja. nou ook. Ja. Ze zeggen, joh, jij moet je baard laten staan. Ja. Helemaal baard laten staan en je ja. bent een mannetje. Ja, oké. Okay. En maar, de... hey, maar serieus, ja. eh, de veldslag is afgelopen. Ja, ja dankjewel wel. Ja. <laughs> Ik wou graag een kloten gehad, ja. maar eh, ja. met hoeveel zijn we nou nog? <laughs> ja, eh, ja, momenteel met twee. Ja, en dan reken je ons allebei al uh, mee? Ja, dan heb ik ons allebei uh, in de begroting uh, opgenomen. Ja, ja, ja. Ik, hebt, za uh... ik zag jou staan. Ik dacht, ik doe mij erbij. Ja. Beetje Be smokkelen. Ja. Beetje naar boven afgerond. Ja, dan... Mee. Uh, kom ik... Ja, meer ken ik er niet van maken eigenlijk. Twee. Twee. Ja, dus als je zegt de Romeinen verzamelen. Ja, dan... Mee. Dan is dat al gebeurd eigenlijk, hè? Ja. Het verzamelen zou vandaag niet het uh, probleem zijn nee. van het Romeinse leven. Nee. Dus ik zou zeggen... Twee? Ja, twee, ja. Ja, ik vind het niet veel. Nee, het is uh... Het is weinig. Het, het is niet echt dat je zegt eh... Uh... <lacht> zitten wij lekker royaal in de Romeinen. Toch? Nee, Romein technisch gezien is het hier uh, een beetje matige middag. En, uh, flink in de pan gehakt, Ja. strikt Romein, ja. terug naar de keizer Ja. En rapporteren. Uh, ja, wacht even, dat laatste, terug naar de keizer, uh, uh, ik zou zeggen, zet dat even uit je kop, want uh, de keizer die zit uh, momenteel in uh, Rome. Nou, maar daar gaan wij dan dus ook weer naartoe. Rome. Ja, maar ik mag je helpen herinneren, wij zitten hier momenteel in het eh, Tuitenburggebouw. Eh, dat is dus het zeg maar het noorden van eh, Germania. Dus zeg maar dus ik weet uh, niet wat dan jij... later uh, Duitsland wordt. <lacht> dus, uh... <lacht> weet je waar we zijn? Het wordt een vrij lange avond, eh, mensen. <lacht> Hoe laat leven we eigenlijk? <lacht> Stel jij op te kijken man! You drink your coffee and I sip my tea and we're sitting here playing so cool thinking what will be will be But it's getting kind of late now Het museum van Zandvoort is de laatste twee dagen van de speelgoedtentoonstelling. Dus heb u hem nog niet gezien en wilt u hem nog zien, dan heeft u nog... De laatste Morgen en overmorgen. Ja. Sure? Tot 25 februari. Okay. En daarna komt er dan de bunkers, het verborgen verleden van Zandvoort. Dat is van 8 maart tot 30 juni. Ja, dat is toch, dat is, wat is er tussen dan? Acht maten, is het, ik, opbouwen denk ik. Ik heb geen idee. Uh, ah, ze, ze jij bent er een vrijwilliger. Ze, ze, ze, ze, ze gaan er een bunker van maken. Een museum. Ja. <laughs> Even een bond erin. Uh, als de mensen dus het museum zien, zakken in de grond. Klopt. Ja. <laughs> Helemaal goed. Dan gaan we ja, ik heb geen idee. Dan uh, gaan we schuilen voor Poetin. Maar uh, 25 februari is de laatste dag van de, van de speelgoedtentoonstelling in ieder geval. Dus, uh, uh, zondag 25 februari is ook uh, de Cuban Latin Music ah, in Theater de Krocht. Gorgen. Gorgen. Altijd leuk. is dus altijd, altijd echt heel erg leuk. Ja, die man is gewoon muziek. Ja. Zondag 3 maart is de culinaire Zandvoort. Uh, Rondje Zandvoort. Culinaire wijn- en spijswandeling. Een unieke en gezellige wijn- en spijswandeling. Langs uh, diverse eetgelegenheden in Zandvoort... Rest, deelnemende restauranten zijn... Zizou Lounge, de haven van Zandvoort, Le Bar... Grand Café Neuf. nee, Absoluut niet, niet, dat is leeg. <laughs> Griekse restaurant uh, Veloxia... Mels uh, uh, Pind Pindikstors. Nice. En de wijnbar. Uh, uh, deelnemende kaarten zijn 57 euro. En verkrijgbaar bij WijnAC of via www.wijnacnet. Volgens mij is het al lang uitverkocht. Maar... Ik heb geen idee. Ja, ik ga zoiets gewoon. Oké. Okay. Want dit is wel iets Le voor mij natuurlijk: lekker leuk. wandelen, eten, ja. drinken ja. Nou, en niet aankomen. Nou, dat zal wel meevallen. Maar waarom doe je niet mee dan? Ik wil wel meedoen. Jij en wijn? Ik en wijn. Nou, nou ja, ze zullen toch wel ook wel frisdranken hebben. Nee, het is een wijnwandeling. Wat is dat nou? Sinds wanneer ben je verplicht wijn te drinken? Dat lijkt me stug. Ze zullen ook wel uh, Fanta hebben. En dan wil ik wel een Fanta Deluxe van een goed jaar. Een fino, fino, fino Fanta. Een Fino Fanta. Een Fino Fanta. Een Fino Fanta Blanc. Een Fanta naranja, ik dan. Maar die kan je hier niet krijgen. Uh, nou, dat is wat er hier te doen is. En dan heb ik nog de Stad Schouwburg. Dat oh, ja. is uh, junior company van het Nationaal Ballet. Tada! Ta Ta vandaag nog, de laatste dag. Dat is Ballet. En Saman Amini Am is uh, cabaret, en dat is op dus zaterdag, okay. de 24ste. Ja. Dus die ken ik niet. Ik moet hem eens opzoeken. Ja, dat moet je eens opzoeken. Volgende week. Saman uh, Amini als uh, cabaret. Ja, ga je dat volgende week doen. Ga je we dat volgende, we volgende week doen. We oh, ja, Pim de... is nog steeds dan in is Columbia het, natuurlijk. Pim is daar nog steeds met vakantie. In het die verschrikkelijke echt. hitte daar. we zullen iets het slecht hebben dan met die warmte en zo? Ach, die zon, die ja, zon. Ik denk Ach. dat dat wel meevalt bij Pim. <laughs> vanavond is in uh, veel uh, harmonie uh, Paul Jong, behind the lens. Maar dat is niet de Paul Jong... Is dat niet de Paul Jong? Nee, maar die is blank. Dit is een donkere man. Het kan ook gewoon de filmfoto's zijn, hoor. Daarom niet donker lijkt. Ik denk Paul Jong. Lekker pur. En in de liefde... liefde. Is uh, de Red Limoe kwartet. En wat doen die? Die maken muziek. Uh, meer dan 15 jaar samen te spelen met de grootste namen van binnen en buitenland. Staat Red Lemo, Limo, Cabaret, uh, Quartet. Sorry. Nu eindelijk zelf in het middelpunt. Oh, ja. Een strijkkwartet dat, in het, uh, dat het in zich heeft om te klinken als een volledige bent. En dat allemaal voor 19 euro. En nee, met een drankje. Het met drankje. Ja. ja. Nou, is toch leuk? Dus. En dan heb ik ook nog Storm Lewis van afgelopen nacht die heeft een record hoeveelheid aan windenergie opgeleverd. Dus yeah, ja, ja, ja, ja. Maar wachten, die molen staan nog steeds stil hier, toch? Uh, op de in de zee? En er staan er een heleboel stil, maar er draait er ook wat. Ja, en die ja. hebben met z'n allen een, een gigawinst gemaakt. Die hebben 9,65 gigawatt. Wat iets hoger is dan het vorige record van enkele weken geleden. Ja, ja, ja. En denk je dat dat zomaar iets is? Nee, dat is dit. Nou, dat was het. Oké, okay, dan heb ik nog een. Uh, ik had net. Uh, ja, mag uh, maar afsluiten. Gaan sluiten, hè? Ja. Ik kan zelfs een elf folie mee draaien. Nee. Die belong to the night. Nee, dan moeten we maar deze doen. Volgende week. You know what they say. Ja. <laughs> Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse.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 Ik heb er niets van, je weet wat ik zeg. Cheer up, je old bugger. Niets van, muziek, Green. There you are. Zie de film. Incidentally, this record is available in de voordeur. Let's look on the road. Sommigen ze al lippen schoon, ja? Wat denk je, Facebook? Volgende week en. Doe het rustig aan, Wim. Tot zover het ritme van ZFR. Via de kabel op 104.5 en in de Aether op 106.9. Straks meer. CFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 2.